van beginnen met uh, het doornemen met jullie van het huiswerk dat ik vorige keer heb gegeven De vorige les ging over Ajza'u al-Jumla Ajza'u al-Jumla We hebben het vorige keer gehad over Ajza'u al-Jumla wat betekent de onderdelen van een zin we hebben vorige keer gezien dat een zin een goede zin die bestaat uit drie onderdelen of een zin in het algemeen el kelam in het algemeen die bestaat uit drie onderdelen namelijk el ism el fial en al-harf wat bedoel je daarmee, broeder Najim? Hoe doe je, nodig mij privé uit? Wat doe je daarmee? Je zit toch al in de ruimte ook niet. Maar je, vorige keer hebben we het dus gehad over de onderdelen van een jumla al-Mufida. Er zijn dus drie onderdelen, ism, vial en harf. We hebben gezien wat een ism is. Namelijk alles wat je uh, een mens, een dier, een plant, een voorwerp of iets anders mee kan noemen. Dat wordt ism genoemd. En Enfyan, dat is een woord die duidt op een bepaalde gebeurtenis in een bepaalde tijd. En Al Harf, dat is een woord die in zichzelf geen betekenis heeft, maar pas zijn betekenis wordt pas duidelijk als uh, de Harf wordt gekoppeld aan een woord. We beginnen met het huiswerk. Um, ik heb voor jullie Temrin Sitte gegeven, oefening nummer 6. En die ging als volgt: Dus de vraag is, werkwoord is Sjaal, naam. Sjaal is werkwoord. Uh, Opdracht 6 zegt: Ik heb ook hetzelfde huiswerk rondgestuurd via e-mail. Als het goed is, hebben jullie dat gekregen. Er is iemand die niets hoort. Geldt dat voor anderen? Dus als jullie dat eventjes met de tekst duidelijk maken voor zuster Fatima. Uh, <tie> Ik heb dus uh, de, het huiswerk uh, geëmaild naar jullie. Als het goed is, hebben jullie dat allemaal uh, ontvangen. Uh, maar is er iemand die het huiswerk niet heeft ontvangen? Dus het bericht van mij niet heeft ontvangen? Nee, dus volgens mij heeft iedereen dat. We beginnen met de eerste opdracht, uh, en dat is dat je een isen moet invullen in de lege plek in de plaats van de drie puntjes, zodat je een Joomla Moufide krijgt. Wie wil daar antwoord op geven? Broeder Abdullah tefadda Broeder Abdullah zegt Al-Ozfuru Masjoonun Vi Ad-Dunya Al-Ozfuru Masjoonun fi Ad-Dunya Dat wil zeggen Wat betekent dat Broeder Abdullah De vogel is gevangen in de dunya, in de wereld zou so je dan kunnen zeggen. Naam, Jumla Mufida. Het is een goede zin, fik ik. Yakraou Muhammadun Al-Majallata. yaqra'u Muhammadun Al-Majallata. Een hele goede zin. Wat betekent? Wat betekent dat? Mohammed leest. Het. Magazine. naam. Een goede zin. Oh, ik zie dat ik hier een fout heb gemaakt in de nummering. Maakt niet uit. De volgende. Al-Hisanu. Je jur. al Al-Hisanu dat wil zeggen het paard trekt de auto ook een goede zin ik heb Adres ontvangen. Uh, de volgende, en dan mag iemand anders antwoord geven. Alfa-aratu, tahavu, min al, -al Heel goed. Alfa-aratu, met een alif, tussen ga en fa. Alfa-aratu, tahavu, min al kip -i. Heel goed. Dat betekent De muis vreest de kat. Nou, afzend. Barakallahu abdullah. Nu ga ik... Wat is uw vraag? zuster Sunia. Hoe kan je de letters veranderen? Uh, nou, als je... Als je zich heeft aangemeld... Dan uh, krijgt u van mij een e-mail. En daar staat hoe je dat moet doen. Nou, uh, oké. Om U mag verder gaan. Volgende zin. was ja. dat tabiebol drie puntjes achter wat heb je ingevuld? tabiebol ja ik zie nog niks Om Kun je mij horen? Naam. Tabibu ad-dajajatu. De kip legt eieren. Heel goed. Afstand. De volgende. Tabibu is eieren leggen. En ad-dajajatu dat is de uh, kip. Volgende zin. Yuti'u Ahmedun Abahu. Ahmed gehoorzaamd, met een T, zijn vader. Uh, hier moet het zijn Yuti'u Ahmadu in plaats van Ahmadun. En waarom het zo is, dat zullen we inshallah in de komende lessen tegenkomen. Het moet niet Ja Ahmed met Tanween, met twee damma's uh, aan het eind. Maar je moet zeggen, Yotia Ahmed met één damma, Abahu. Uh, dat wil zeggen, Ahmed gehoorzaamt met een T zijn vader. Heel goed. De volgende zin. يشتدو الحر في الصيف يشتد الحر في الصيف باتيس اا 7 ان 8 يسبح السمك في الماء حلوه نعم ما يمكن يشتد الحر في الصيف زين نمر يشتد الحر في الصيف Zien. Uh, de zon vermeerdert, verergerd in de zomer. Uh, niet de zon. Alharro betekent de warmte. Alharro zou zeggen de warmte. En jashteddu betekent verergerd, het woord erger. Dus met andere woorden de zin betekent dat de warmte is het ergst in de zomer. Met andere woorden, het is heel erg warm in de zomer. Dat is wat met de zin wordt bedoeld. En de volgende. Broeder, Abdurrahman, wil je even deze... Nou, ook al doe je rode punt, maar... blijft schrijven. Wat no, betekent, uh, «Yesbachu asemaku filma'i «Yesbachu asemaku filma'i De vis zwemt in het water. Heel goed, achzelf. Uh, nu gaan we naar opdracht nummer uh, B. Opdracht B. ويقول أن الجمالاتية يحتاج كل منها إلى فعل فضاع الفعل المناسب في المكان الخالي كم يدى زيبن درس أي فهر حالة in the Netherlands يشتد الحر في الصيف warmte is in dus het is, met andere woorden, het is het warmst in de zomer. Het is het warmst in de zomer, dat betekent het. Nu gaan we naar opdracht B. En daarin staat dat je een fi'al moet invullen nu om een jumla mufila te krijgen. Uh, wie wil dat doen? Broeder Metzel heeft straks zijn hand omhoog gedaan. Nog steeds? Oké, okay. je mag de microfoon krijgen. wat dat. بسم الله عليكم الحصان يأكل الشعير الثور يجر العجلة يغسل محمود الغسنة الطبيب يعاون المريضة je Je hebt 1, 2, 3 en 4 gedaan. Je zei: Al-Ghisanu, ya'kulu, asha'ira. Dat wil zeggen. Kun je even opschrijven wat, wat, je, wat je daarmee bedoelt? u zei al-khisanu ya'kulu sha'i'ra uh, dat wil zeggen de paard of het paard eet gerst het paard eet gerst uh, zuster um imraam en ik zou graag ook lessen van u willen blijven volgen. Bayeep, cool. U mag de lessen blijven volgen. U kunt via een whisper of na afloop van de les, kunt u uh, het adres, adres aan mij geven. Tweede, athawru yajru al ajalalata. Athawru yajru al ajalata. Dus de stier. Uh, trekt aan een wiel. Uh, Al-Ajala betekent letterlijk een wiel. Maar je kan ook daarmee bedoelen een kar, een bijvoorbeeld. Dus al-Fauro, uh, de stier, trekt aan een wiel of een kar. Uh, sorry, mag ik storen? Welke plaatsen zijn wij? Wij zijn. Nu, in blad bij de. Bladzijde. Bij mij is het 13. Nummer 13. Waar ik om staan af de Admin, u heeft ook een nieuwe leerling bij. Marhaba, welkom. Waar is dat te volgen? De tweede. Tweede Astaoro, Yajorol. Al-Ajjalata, dat wil zeggen dat de stier trekt aan een wiel. Nee, niet op internet, is niet op internet te vinden. Uh, goed, uh, als u even wacht, als we klaar zijn met de les, Allah dan ga ik het uitleggen. Uh, derde, u zei, Mahmoud Al-Ghossam. Daar zei hij, Yaghzil Mahmood Al-Ghossam al betekent een tak. Tak van een boom. Al-Rossum, dat is tak van een boom. En Yag-Zilu al betekent dus dat Mahmoud een tak wast. Dat kan. Mahmoud wast een tak, of de tak. Of het tak. Uh, dat kan maar om een een uh, passende werkwoord hij te geven, zou ik uh, zeggen bijvoorbeeld dat hij een breekt een huh? breekt, zoals so zuster Al-Humaira zegt kasara mahmoodun al hè? kasara mahmoodun al-Ghussna dus mahmood breekt is het de taak of het taak, ik weet niet het taak, denk ik en vier الطبيب يعاون المريضه زي اي طب ايش بارك الله فيك الطبيب يعاون دكات اوكي الطبيب يعاون المريضه دس د ارتس هلبت ات يساعدو از بيتر يعاونو eigentlich hoeet يعين المصيد ديرتين الطبيب يعين المريضة نعم يعاون سو اشليك او كنن maar des te is uh, uh. antwoord heeft dan is het beter om zijn of haar hand omhoog te doen dan is het wat netter, dan is het beter te volgen voor iedereen dus barakallahu fik ach, met zo goeie antwoorden, Mashallah. en nu gaan wij naar de volgende vier zinnen wie geeft daar antwoord op insha'allah hebben jullie allemaal Huiswerk gemaakt. Zuster Al-Humaira. Uh, excuses, uh, Agri Want je bent al uh, aan de beurt geweest, dus ik probeer eventjes de anderen die nog niet aan de beurt zijn geweest. De zuster Al-Humaira, vat het. al je punt punt punt als je ver bent. Almaribo, je bent een ne, als je ver bent. heel goed. Almaribo, je bent een ne, Wat betekent dat? al je bent een ne, Wat betekent dat? Nee, nee, eerst de betekenis. De zieke wenst genezing. Accent. De zieke wenst genezing. Allemaal hier De zieke als patiënt. Je een wenst. Ashifa'a is genezing. De genezing. Ik heb de vertaling gedaan in het rood. Ik heb bijvoorbeeld onder ashifa'a genezing gezet. Genezing. Maar het moet eigenlijk de genezing zijn, Want er staat el voor. En die L, dat betekent de of het. Dat is niet woord. Ik hoop dat dat duidelijk is voor jullie. Dus ook voor al -Marir. Ik heb patiënt gedaan, maar het is Al-Marir, dus het patiënt. Of de patiënt. Pagiet. Volgende uh, zin. Al-Weladu Yallahabou Bil-Kurati. Al-waladu, yalabu, Bilkorati Ook een goede zin, barakallahu Wat betekent dat? Hoopt op. Wat bedoel je, Sunni? Dus zieke veel genezen. Yatamanna uh, betekent wensen. Broeder, ik heb de intro van de les gemist. Wat is de bedoeling? Zuster Warda. Ja. Uh, het huiswerk. Vorige keer heb ik een huiswerk gegeven. En nu zijn wij het huiswerk even met elkaar aan het doornemen. En we zijn nu in bladzijde, op bladzijde 13 opdracht 2. B. B. De jongen speelt met de bal. Accent. Naam. De jongen speelt met de bal, dat is al alwaladu uh, yelabu bilkorati. De volgende. Beste broeders en zusters, misschien is het beter elkaar privé-info te vragen over de les voor de naam. ik. Dus als er vragen zijn over de les, dan is het beter om uh, uh, aan iemand anders dat te vragen. Nu, nummer 7. Yasna'u en nadjaru Baaban. Heel goed. Wat betekent dat? Jasna yes, ou. An nad jaru baben. Jasna yes, ou. An nad jaru baben. De makelaar of de timmerman maakt. No, maakt. Een deur. Nou, maakt. Nee, maar het is niet uh, jouw beurt, broeder Al-Khatabi of zuster Al-Khatabi. Het is de beurt aan zuster al Khumaira. De timmerman maakt een de deur. Waar ik dat is goed. En de volgende, de laatste. Waar ik hem stel af Jasnao en met De volgende, de laatste, al Khadimu punt punt punt en Nafidata al Khadimu yastahu al Nafidata. Masha Allah. Barakallahik. Heel zin. En dat betekent, broeder Badruddin, als je antwoord wil geven, graag je hand omhoog. De werker opent het raam. Met Mismur. Achzend, zuster Gomera. Nu gaan wij naar de laatste uh, oefening. laatste opdracht van oefening 6. En dat is dat je nu een harf moet invullen. Dus de vraag zegt. <tie> al ja kullun minha ila <harfin> Vadaai al harf al in de al munaasib. Dus je moet een in de juiste plek neerzetten. de juiste plek. de juiste harf in de juiste plek neerzetten. Zodat je een jumla muvita krijgt. Zister om jader. Bladzijde 14. Waar ik ons straf op de Wij doen het inderdaad vanuit een boek, ja. Dus de Jabir, u had uw hand omhoog gedaan. Wilt u daar antwoord op geven? Ik sla over Inshallah. Ik had een vraagje over de vorige bra. Tayyib, geen inshallah. Uh, u kan de vraag stellen. Of later. Stel de vraag maar. En dan mag zuster Sonia laatste opdracht doen. Wat is de titel van de opdracht? Ik heb een andere nummer in. titel van de opdracht is al jumel Al-Athiyah, dat is Temrin Sita, Temrin 6, oefening 6. Uh, opdracht Jin. laatste opdracht. Kan het volgende, Yuslihu An-Najjaru heel goed, dat kan, dat an dus de timmerman, maakt een deur. Nou, dat kan ja, ik heb ook andere nummer in, kijk op bladzijde 18, Pai, bladzijde 18, volgens zuster Samira. Zuster Sunnia je mag antwoord geven, dus de eerste drie zinnen. De eerste drie zinnen mag u doen. Van opdracht C, opdracht G, oefening 6. Nummer 1 is 4. Nummer 1 is <laughs> uh, Maar kunt u... Uh, de hele zin opschrijven. Fonetisch. Kan dat? Dus in het Nederland zeg maar. Zoals je het uitspreekt. In het Nederland, uh, in het Arabisch niet. Oké, okay, niet in het Arabisch, maar wel in het Nederland. Zeg maar. Uh, hoe je het in het Arabisch zegt. Je begrijpt wat ik bedoel. Dus dat heet fonetisch asbahul gulam fi an-nahr. Heel goed. Yasbahul gulam fi an Dus je hebt het woord fi in dat wil zeggen? Wat betekent dat? Hier is de al-golamu fi al-nahri. Yes al-golamu fi al-nahri. Die jones vent in de refier heel goed. Tweede. Als iets niet duidelijk is, dan mogen jullie het vragen. ik moet straf te maken. Ik krijg nog steeds privéberichten. Kijk, als jullie iets op te merken hebben. En dat jullie privé willen opschrijven of aan mij sturen, dan is het beter om het niet uh, via Whisper te doen. Want als ik uh, een, een venster krijg, een andere venster krijg, dan krijg ik het op de afgrond en dan zie ik het niet. Pajit, ik zal het opschrijven zullen. Kopie. Aanmeldingen graag aan het eind van de les. Vooruit.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 en dat betekent, de leerling gaat naar school. Dus de harf die je hier heeft ingevuld, dat is ILA. ILA is harf, naam. Hennach al wadah, yeah? ja? Assalamu alaikum salam wa Jazakallah wa jazak. Oké. Okay. Die okay. heb ik al genoteerd, geloof ik, ja? De volgende zin. Zin nummer drie. Kataatu al habla, moet het zijn, niet al habel, al habla bi asikini. Heel goed. Kataatu al habla bi asikini. Ik smee het kort met de mes. Nou, dat is goed. Dus de harf die je hier hebt ingevuld, dat is B. En B, die schrijf je vast aan asikini. He, het lijkt dus één woord, bisikin, het lijkt één woord, maar het zijn in feite twee woorden, bi en asikin. Nou, uh, iemand anders, de laatste drie zinnen. Ik snee een paal, nou, met een mes. Hoe schrijf je bisikin in het Arabisch? Zuster Umdawud, uh, kunt u Arabisch lezen op uh, Paltalk? Nou, dan is het zo. Be seeking. Zo schrijf je het. Even kijken. Wie... Vis... Bismillah. Bismillah. 84. Wilt u antwoord geven? De laatste drie zinnen. De laatste drie zinnen. Dus hier staat... Ja, Oudu. Broeder of zuster, Bismillah, 84. Heb je antwoord? Ik zie nog niks. Ja, sorry, was even weg. <laughs> dan moet je niet je hand omhoog doen. Goed, geef het dan antwoord. 4, inshaAllah, Liam Sal Hadia. taqilla. Nou. Ik wacht nog op antwoord. Zin nummer 4. Sorry, ik zei, ik was even weg. Ja, ja nu? Geef dan antwoord. Of wil je geen antwoord geven? Wie opdracht mij? Uh... Antwoord geef op de opdracht. Ik pak mijn hand veel eerder op. Nou dan moet je hem omlaag doen. Of zal ik het voor je doen? Oké. Okay. Oh. Uh. Goed, ik denk dat je dan de volgende keer van deze uh, opdrachten die stuur ik rond. En de mensen doen het gewoon thuis als huiswerk. Dus als je het niet erg vindt, dan geef ik de beurt aan iemand anders. Zuster, om, um, haddieën, tevondel je? Nou, je? Je kan het uh, antwoord typen. Ja, oud, al gharibu ila Biladihi. ila bila'dih, ila, bila'dih, ila bila'dih, niet biladihi hier staat beladi. maar biladihi is ook goed alleen uh, in het boek staat beladi. heel goed wat betekent dat? yaudu al garibu ila beladi. dus uh, de harf die je hebt ingevuld dat is ila dat is goed wat betekent dat? Hij keert. Wie is hij? Hij keert terug naar het land. Wie? Al-Gharibu. Al-Gharib betekent de vreemdeling. De vreemdeling. Dat is Al-Gharib. Zoals de Profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: Inna islam badaa ghariban wa seyyahudu ghariban kama badaa fatuba lil in een islam bij de Avarid. Dus islam is vreemd begonnen, als een vreemdeling begonnen. Niet bekend bij mensen. Nou. De volgende zin. Fatouba, Lil Horaba. Fatouba, Lil niet Ilal Horaba. Fatouba, Lil Volgende zin. Fatouba. Lil Dus de harf die je toevoegt is li nee, en niet ila. Gelukzaligheid zijn met de vreemdelingen. Zuster. Om. hadia. Wat is dat? Nee, we gaan niet afwijken van het onderwerp. We gaan niet afwijken. Blijven bij het huiswerk. Zin nummer 5. Omhadiya. Ja, naam. Zin nummer 5. We wachten op zin nummer 5. Naam: a tiflu fi seriri. Heel goed. Naam: a tiflu fi seriri. Wat betekent dat? Dus, een harf die je ingevuld hebt, dat is fi. Si. Naam tiflo, Si asariri. Heel goed. En wat betekent dat? Ik hoop dat we snel klaar zijn, want de les van vandaag is ietsje langer dan de andere. Het kind slaapt in... Wat is al-sarir? betekent het bed. Dus het kind niet slaapt maar sleep. Sleep in het bed. Nema het tiflo fi of al seriri Dat kan ook. Naam, eronder. Omdat. Tiflo of of het tiflo al-sariri of fi Want fi betekent ook à kan ook à betekenen zoals so alles van het alle zegt en in toen men viel smaak al wat alle zegt hier en in toen men uh, viel smaak en dat betekent à la smaak de laatste zuster om hadiën zie is toch meer een wieg van een kleine kind. Nee. Fi betekent in of ala of op. stellen. Fi betekent niet een wieg. Fie betekent op of in. Nou. Ala betekent op, maar fi kan in en op betekenen allebei. Wordt deze les ook opgenomen? Inshallah na. De laatste zin, zuster Umhadiya. ليديزني. طيب آه, السلفية جسد السلفية 15 ما خي أنتفوت خير <تصفيق> ديبو الحبل قطعت الحبلة بي المقص اوكي نام الطفل فوق السرير إذا خد een serier moet zijn, hè? zonder het punt, als ik het goed heb. Ik zie punten, maar volgens mij ligt het aan mijn scherm. Uh, dat is ook goed, maar ik wil de laatste. Nummer 6. Serie 15. Nummer 6. Jarba, Jarba En dan verder. Heb je antwoord, Teletje 15? Als er geen antwoord is, schrijf nee. Volgens mij. Ja, oké, okay, geef antwoord dan. Volgens mij hoeft er geen woord tussen. Volgens mij wel. يرضى ثلاثيه نختيت من انسقند سايفتين يرضى المعلم بالتلميذ Nee, niet bij het telmied. al muallimu bij het is geen goede zin. Maar je kan wel uh, deel -ba de baal gebruiken de Ba gebruiken als voorzitter voor het werkwoord. jarba, da, maar dan bedoel je wat anders. Je kan zeggen bijvoorbeeld, jarba, al muslimu Bi-Muhammadin nabiyan Bi-Muhammadin nabiyan Dat mag, maar dat is een beetje ver gezocht voor ons op dit moment uh, Wie weet antwoord op bladzijde of op uh, zin nummer 6 Even kijken hè. Iemand die nog niet aan de beurt is geweest Broeder Abdurrahman Sadda Omhadiya uh, um Nou Misschien beter, broeder Rahman, die is nog niet geweest. Hier moeten jullie eigenlijk een beetje nadenken. Hè? Jullie moeten een beetje nadenken. Het is niet, je moet niet alle woorden kennen om een goede zin te vormen. Want jullie zijn, alhamdulillah, Muslimien. Jullie zijn, zijn moslims. En jullie lezen de Koran. Jullie horen de hadith. En jullie horen zekere zinnen. Daarom zeg ik: het is heel belangrijk om vaak naar Arabisch te luisteren. Ook al begrijp ik het niet, dan raak je er aan gewend om Arabisch te leren. Yarda, zegt de Rahman. Yarda al-Mu'allimu bi al muaddab. Nee. Yarda al-Mu'allimu bi al muaddab. Nee. Uh, ik zal even een beurt geven aan iemand anders, uh, die nog niet aan de beurt is geweest. Aan Homera. Nou, ik denk dat zuster Homera het weet. Sonia Daoud Abu Tasnim, Je mag antwoord geven. Je moet denken... Kijk, Jarba, wanneer gebruik jarba? Wel behagen. Gebruik heel vaak in het Arabisch. Specifiek in de islam. Bruzen moet het niet, je mag antwoord geven. Jarbda of jarbi, maar het moet jarbad zijn. En-mualimu Dat is het antwoord die al gegeven is. Bitilmi al-muadab is niet goed. Niet bitilmi al-muadab. Uh, Abu Abu Talib 35 Waar ik een salat van Ik geef expres uh, de buurt aan andere mensen, want ik denk dat uh, ja, sommige van jullie het wel antwoord weten. Jardal Aani al is het goede antwoord. يرضى المعلم عن التلميذ المؤدب بارك الله فيك أبو طالب 23 ذو عن متزين عن كيف يقول فاكسين صحابي النوم المتغزل ذخي بفضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنه يرضى الله عن ذات سوء دين يجب ان يهوف تعالى وم Zulke uh, goede zinnen te maken. Wij zaten op bladzijde 14 en nu zijn we klaar. Dat was de laatste zin van het huiswerk. Uh, zijn er vragen over? Zijn er vragen over wat jullie tot nu toe hebben gehoord aan oefeningen en opdrachten? Je mag. Ja, mag ik me aanmelden? Dat mag, inshaAllah door je e-mailadres eventjes met de whisper erop te zetten. Dan kan het niemand anders zien, behalve ik. Ach, ik heb een vraagje. Een uh, vraagje is het liefst met hand omhoog. Dan wordt het geordend. Zuster Omudjabir, Fadal. Zin 6, graag. Even kijken, zin 6. Jarba al-Mu'allimu it excuses, ik heb het niet vertaald. Uh, dus de meester is behaagd, is wel behaagd over zijn gemanierd, gemanierde leerling. Huh? Dus hij is tevreden mee. Even kijken. Ik zal even. Kopieren. En als er andere vragen zijn, dan mogen jullie die stellen. Om um Jabir was aan de beurt, geloof ik. Die heeft een vraag. Allah. ننت على عن يرضى عن يرضى الرجل عن فلان عن دوست بحق د خماني د نعم خم انظري كده إذا كان هناك شيء تاني تفسر ترجمة ترجمة ترجمة ترجمة ترجمة ترجمة ترجمة ترجمة ترجمة ترجمة ترجمة je hebt een verzoek. Allah mee. moet het zijn. Uh, kan je of iemand een woordenlijst maken met vertaling, inshallah? Dat heb ik al gedaan. Dus ik heb de, het huiswerk rondgestuurd met uh, vertaling van elk woord daaronder gezet. Van elk woord heb ik een vertaling gezet daaronder. Maar dat zal ik niet altijd doen. Ik zal het beetje bij beetje afbouwen zodat jullie. Ja, een beetje zelfstand geworden. Dat jullie zelf zich maar opzoeken. Even kijken. Uh, iemand anders een vraag. Abu Aisa ibn Barak, heb je je vraag al gesteld? Ik heb niks ontvangen, broeder. Dat is Ghtabi. Uh, volgens mij heb je... Je ook niet aangemeld. Je hebt je adres niet gegeven. Als Abu Azia. Nou. Is het vlug? Ja, oké, okay, maar ik stuur het niet nu. Ik stuur het door de week. Ik stuur het, dus de, uh, de, uh, de, bericht, de berichten stuur ik door de week, niet nu. Anders zal het mij te veel tijd kosten. Ik heb hem wel, ja. Is het ook mogelijk? Wat is mogelijk? Even kijken, heeft iemand wat geschreven? Dat je woord vertaalt die men jou via mail zendt. Dat heb ik toch ook gedaan, broeder Abu Asiyah, ik heb ook de woorden vertaald. Dus het huiswerk die ik rond heb gestuurd, op elk woord in het Arabisch heb ik een vertaling eronder gezet. Die soms moeilijk te achterhalen zijn, ja. Uh, hij bedoelt woorden die wij naar jou kunnen sturen dit gaat echt ten koste van de les misschien dat jullie niet bespreken na de les Die bespreken na de les, ja ik denk het ook kunnen we wel geloof ik toch gaan met de les en dit soort vragen achteraf stellen vinden uh, tenzij er drieende vragen zijn vragen zijn over die voorbeelden die we genoemd hebben, die uh, opdrachten, dan mogen jullie die stellen, anders gaan we verder met de les inshallah. Nou goed, ik die geen handen meer, dus dan ga ik verder, de ga ta'ala. <tossimus> ik ga nu verder met de les, we gaan nu naar hoofdstuk. Dirty. En dat